Van Kampen, het zijn er weer Bij warehuisketen V&D verdwijnen 400 banen. In ruil daarvoor hoeven de lonen niet omlaag. V&D zit in financiële problemen. Om het bedrijf weer gezond te maken, zei VND dat het personeelsalaris moest inleveren. Dat is nu van de baan, zegt het bedrijf, maar er moeten wel 400 mensen weg. Voor hen komt er een sociaal plan. Eerder sprak V&D met de verhuurder van de winkelpanden af dat de huurprijs omlaag gaat. Het Amphia ziekenhuis in Breda sluit zeven operatiekamers vanwege de warmte. Gisteravond viel de koelmachine uit die de kamers op een temperatuur van 16 tot 18 graden moet houden. De geplande operaties zijn verplaatst naar andere vestigingen van het ziekenhuis of ze worden uitgesteld. Er is nog wel een operatiekamer voor spoedgevallen beschikbaar. De koelmachine wordt vandaag vervangen. Naar verwachting werkt alles aan het eind van de dag weer naar behoren. Julian Assange krijgt geen asiel in Frankrijk. President Hollande gaat niet in op een verzoek dat de WikiLeaks oprichter Daartoe vandaag deed in een open brief in Le Monde. Assange zit al drie jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij vluchtte daarheen om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Dat hem verdenkt van seksueel geweld tegen twee vrouwen. Assange vreest dat, dat Zweden hem op hun beurt uitleveren aan de Verenigde Staten. Waar justitie hem op de korrel heeft vanwege WikiLeaks onthullingen. In Le Monde schrijft Assange dat hij vanwege die onthullingen al jaren wordt bedreigd. Minister Dijsselbloem is niet van plan de Griekse bevolking een stemadvies te geven voor het referendum van zondag. De Grieken moeten zelf beslissen tussen hun toekomst, hun land, zei Dijsselbloem. Gisteren zei hij dat het bij een nee zondag de vraag is of Griekenland wel in de euro thuis hoort. Het weer, veel zon. In het binnenland wordt het 29 tot 32 graden. Morgen wordt het ook erg warm, 29 tot 36 graden. Met in de middag en avond een onweersbui. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 in beide richtingen bij Muiden. De brug staat daar even open, in beide richtingen 2 kilometer. A20, Gouda, Hoek van Holland, tussen Masluis en Westerlee, 2 kilometer aansluiten. Tot zover de verkeer.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 Wat zegt u? Kunt u uw nummer nog één keer herhalen? Dat taaltje van u kan ik niet verstaan, meneer. U spreekt geen Nederlands. Niet dat Nederlands. U spreekt alleen dialect. U spreekt dialect, meneer Vinkers. Ho, ho, ho, ho, dat is niet waar. Op het toneel, dat weet u allen, op het toneel spreken keurig Haarlems. <tie> ja, oké, okay, wanneer een Twentenaar en voor iemand uit Apeldoorn en geldt en net zo... wanneer hij zich in het algemeen beschaafd wenst uit te drukken... heeft u nog eens de neiging om de N in te slikken. Ja, u net zo goed als ik. Zo zeggen wij niet twee is bank, maar twist is bak. U kent denk ik ook al die uitdrukking, strak voor het dak. <lacht> ja, wij in Almelo zeggen nog nu glansbank of dankgoor. Nee, wij zeggen glasbak en dakgoor, maar... <lacht> Kijk, dat noem je geen dialect. Dat is een kwestie van een accentje. Ik ben er al voor bij een geweest. Ze zei, mevrouw, de mensen kunnen me soms wat moeilijk verstaan. <lacht> wel nee, zei ze, wel die. Het is juist heerlijk weer. <lacht> goed, um... Wat ik maar wil zeggen is, op het toneel spreek ik geen dialect. Als mut, dan kun je een nog plat met me heenkaien. Maar dan flantuten mevrouw ik weinig wil. En dat ik hier zo'n schoerde de benen kreeg. Omdat de leuven daar gaat de mosten en de prut. oh mijn algemeen beschaafd Nederlands. Kijk dan, mevrouw, spreek ik dialect. Ja, maar zo kan ik ook wat verstaan. I see what you're wearing. There's nothing but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 Ja, je moet ook niks anders zitten doen. Nee. Ik zag een leuke opmerking op, uh, op Facebook staan, die vond ik wel leuk. Welke? Ja, zie je wel, als jij een korte broek aantrekt, dan verandert het weer. Ja. Want het is gewoon jouw schuld. Toch? Ja, het is mijn schuld. Mm -hmm. ja, ik heb een korte broek aan. Ja. Ja. Maar ik houd angstvallig verborgen hoor. Ja, hou dat zo. Mensen op de webcam dat uh, niet kunnen zien. Dat zo. Nee, maar we hebben een nieuw item, dus uh, nu moeten yes. we even goed opletten. Lekker bekjes, Ik heb er nog geen muziekje achter, maar dat uh, komt wel. We Zo door, nieuw uh, is het, hè? Ja, het is helemaal nieuw. We hebben Best het net bedacht. We hebben het net bedacht, eigenlijk. Dus we, en, dit is voor lekker bekjes. Nee, lekker bekken. Het heeft niks met vissen te maken, toch? <laughs> nee, dit keer niet. Nee, nou, nee, nee. nee. nee maar vertel. Wat, ik bedoel, jij hebt het bedacht. Ja, ik dacht van. Goh, in Zandvoort hebben we zo ontzettend veel restaurants en, en plekken waar je lekker kunt eten. Ja. Uh, ik vond het wel een leuk idee om dan uh, verschillende restaurants uh, te bellen. Uh -huh. En te vragen van. Goh, kunnen jullie voor de ZFM-luisteraars in specifiek um, iets leuks bedenken? Een ja. leuke aanbieding verzinnen? Ja. Um, en we zijn begonnen met uh, Snackbar Het Plein. Ja, voorwaarde is wel dat u geluisterd moet hebben. Ja, maar precies, dat gaan we, anders je, weet je het ook niet. Nee, anders weet je het niet. Als je niet geluisterd weet je het niet. Nee, precies. Zo is het. Nee, dat. ik heb met uh, Snackbar Het Plein het volgende afgesproken. Zij zit op kerkplein 12. Ja. En daar kan je het hele weekend, dat wil zeggen, vanaf nu, vanaf de vrijdagmiddag... tot en met zondagavond... Ja. kan je daar een kleine patat met saus... naar keuze. Ja. Uh, normaal gesproken is dat 2,20 euro... of 2,30 euro, leg aan de saus. Ja. Dan mag je nu voor 1,50 euro... mag kijk, je dat daar kijk, halen. Kijk, kijk, kijk, tas, Nou, ik, ik, ik, zie da -da -da. Albert, ik zie Albert Jan. Albert Jan ja, vorstens, die Jan. zit al te kwijt. Ja, die, aan, die trekt zijn jas al aan. Die zal <laughs> het rennen. Ja hoor, die trekt zijn jas aan. Dat, ik, het enige wat je moet doen... is daar naar binnen lopen en zeggen... ik heb naar CFM Zandvoort geluisterd... En, ja. uh, ik kom het patatje voor 1,50 halen met ja. saus naar Keuze. Ja. En u mag het niet doorvertellen. Nee. Mensen moeten zelf geluisterd hebben. Ja, precies. Anders telt ja. het niet. Anders stelt he? het niet. Je moet wel echt geluisterd hebben. <laughs> ja. Dus geven wij nu. Een, weet je wat we zullen doen? Een codewoord. We, co we geven een codewoord. Ja. We geven een codewoord. Ja, dat kunnen ze kunnen ze ook doen. <laughs> nou, ja, Precies, dat kunnen ze net zo makkelijk doorgeven. Ja, ja. Nee, maar doen we niet. Nee, jongens, nee. We vertrouwen niet op fijn. jullie eerlijkheid. Dus als je vanaf nu, op dit moment... als je dus zin hebt een patatje... een klein patatje... een klein patatje. Nou, is groot zat hoor daar. Dat ja, dus, uh, is de beste patat van ons antwoord. Maar goed, als, het, als dat dus zo is... dan ga je dus naar het plein. Uh, of het kerkplein. En dan zeg je... Ik kerkplein heb naar Cfm, nummer 12. Ja. ja. Uh, ik heb naar CFM geluisterd. En dan krijg je, de, krijg je 80% korting op dat... 80 cent korting, niet procent, maar 80 cent. Nee, ik moet het wel goed zeggen. 80 cent korting op zo'n partijtje. Nou, dat is toch vreselijk Lekker, Lekker. toch? Albert Jan Vos staat al aan de balie. Ja, die is er al. Die, die is al weg. Ja, die, die staat er al. Ja, hij zat net hier. Hij zat net hier, En we zagen en hij hem erin. Hij in, ja. ja, is ineens weg. Oh, ja, hij is ineens weg. Goed, nou, dus dan weet u dat. Als u, dus, uh, u moet wel geluisterd hebben. Nou dat kan ook niet anders, anders weet je het niet. En gaan, elke week gaan we zo'n uh, zo soort actietje voeren. Uh, dat doen we voortaan om kwart voor één. Dus dan moet je om kwart voor één eventjes goed opletten. En, dus pen, een kwart, een pen en papier bij de hand. Pen ja, en papier bij de hand. Dan komt het, komt het allemaal goed. Toch? Ha, echt wel. Oké. Okay. Nou. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe Latina. Ja, ook dat wel. En die is begonnen. Zomervakantie. Joepie. We're all going on a summer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 They've dreams come true For me and you We're going where the sun shines brightly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 afkomstig. Uh, with een little help from my friends. Oorspronkelijk natuurlijk van Dave Mason van uh, Traffic. Maar uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, dit is toch wel de overtreffende trap hoor. Van, uh, Feel him alright! En we gaan uh, ons maar eens even bezighouden met het komend weekend waarin het warm wordt en het mooi weer zal blijven. Dat hebben we in ieder geval mee. En uh, ja, wie kan ons... Uh, ja, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. De agenda. Ja, dat wil ik zeggen. Wie kan nog beter op de hoogte houden dan Joop van der Junior? Hij is er weer. Joop, goedemiddag. Goedemiddag, Rut. Goedemiddag. Ja, ik heb geen idee wie dat beter kan dan ik... Ik weet het niet. Nee. Misschien, misschien Lana Lemmens, die zit bij de VVV. Ja, ja, die zou, een... ja, dat zou kunnen. Ik, ik, ik heb wel een tanden te doen van het weekend, hoor. Ja? Ja. ja nou, uh, ik zou zeggen brandlos... Want morgen, zaterdag 4 juli, dan is van 12 uur tot 3 uur ongeveer, dat kan ook half 4 worden, worden er opnames gemaakt door 24 Kitchen, de bekende culinaire zender in Nederland, van een nieuw programma, Food Truck Challenge. Daar gaan drie teams met een food truck die gaan, uh, uh, verplicht bepaalde hapjes maken voor het publiek. Nou, en dat. Uh, men weet niet van elkaar wat men gaat maken. En hoe ze gemaakt worden. Maar dat schijnt nogal spannend te zijn, laat ik mij vertellen. En die opnames worden gemaakt. Uh, op de boulevard de Fafoosje. Uh, bij het. Uh, van Venema Plein in Zandvoort. Leuk om het er toe te gaan, lijkt mij. En de. entree is uiteraard gratis. En. Uh, ik, ja, je hebt ook best kans dat je dan nog een hapje te pakken kan krijgen. Helemaal goed. Dan hebben we op zondag. Ja, zondag hebben we weer het eindtanden te doen. Het is toch al wat. We beginnen dan met. Uh, om tien uur al met de, de zomermarkt, de bekende zomermarkt. En ik laat mij vertellen of het waar is, is een tweede. Er komt een hele speciale um, demonstratie van twee dames die gaan kickboxen. Nou is dat niet zo bijzonder, maar wel, het schijnt een hele bij, bijzondere demonstratie te worden. Wat we da daarbij moeten verwachten, ik weet niet, ik ga wel kijken. Krijgt om in ieder geval om tien uur. En om zes uur is dat ongeveer afgelopen, die zomermarkt. Ondertussen begint om twee uur op het Gastelsplein het Mosselfestival. Nee, fout. Mosselfestijn moet ik zeggen. Het is uh, voor de tweede in successie dat uh, het Wapen van Zandvoort dat organiseert. Er komt een, een, uh, ja, een uh, behoorlijk gerenommeerd bedrijf uit uh, Ierseke. Die komt naar uh, Zandvoort toe. Die hebben van alles nog wat. Die hebben mossel, die hebben oesters, die hebben scheermessen... En... Echt te lekker verwoorden allemaal, allemaal uit de Noordzee. En uh, daar kan je dat van genieten tussen 2 en 5 uur. Er is live muziek uh, aanwezig, uiteraard zou ik bijna zeggen. En het wordt een hele gezellige middag, met name als het mooi weer is. Ja. Dan nog iets culinairs, want om drie uur begint bij Lauren Hardy Café Culinair. Het is een paar jaar geleden begonnen. Dat was eigenlijk min of meer een controverse tussen Ron Brouwer en de, de uh, organisatie van culinair zandvoort. Ron heeft gezegd, uh, bekijk het maar, ik ga mijn eigen culinair doen. En ik moet zeggen dat uh, ja, het is een goede kok hoor, die Ron. En met zijn zoon en, en zijn vrouw doen ze dat geweldig goed. Dat begint dus uh, uh, zondag om uh, drie uur en dat is, ja, hij zegt tegen mij, het is afgelopen als ik niks meer heb. Dat, is, dat kan heel rekbaar zijn, natuurlijk. Het, of het is zo afgelopen, nou dan heb je mooi pech gehad. Of het gaat toch lekker tot een uurtje of tien door. En dan heb je een ontzettend gezellige avond. Met hele lekkere hapjes. Die te koop zijn voor ollies. Ollies, ja, dat refereert natuurlijk aan Oliver Hardy. En eh, dat zijn, is een muntenheid. Net zoals de scharrekop bij culinair is, is de ollie bij eh, Lauren Hardy culinair aanwezig. Dan om vier uur op, de stra op het strand bij de paviljoens Bruxelles aan Zee en uh, Mangos Beach Bar uh, is de tweede en tevens laatste editie van dit seizoen van Zandvoort Alive. Uh, uh, uh, gra uh, gratis uh, uh, uh, toegang is daar en daar komen de beste uh, DJ's uh, van Zandvoort en omgeving naartoe. Onder andere Raimundo zal daar optreden en DJ Tetterode. En ik laat mij vertellen dat uh, om vier uur al een, een talent uh, zal gaan draaien. Hij heet Tijn S. Uh, hij schijnt echt de, de sterren uit de knoppen te krijgen. En uh, dat, uh, dat begint dus om vier uur. En ik maak me sterk dat het wel erg uh, geweldig zal gaan worden. Nou Ruud, uh, ik, uh, ik heb voor de rest heb ik dan alleen nog maar wat uh, internationaal nieuws. Uh, dat is dan de Tour die start dan morgen. En ja. uh, zondag is de Grand Prix in Engeland. Nou, ja. Lijkt maar genoeg. Hou je van patat? Sophie? Hou je van patat? Patat? Hou je zo patat? Ik zeg hou je van patat? Nee. Oh, jammer dan heb je pech? Nee. Nee, als kon je. Nou, als kon je nu als je. Jij ja, luistert natuurlijk naar CFM. Dan nou, had je nu een goedkoper patatje kunnen halen bij het train. 80 cent, 80 cent ik, korting? Oh. Ja, maar je van patat. Drie keer in het jaar patat heet, is het veel. Oh, nou ja. Dus dit is wel een hele goede reden. En dan hoor. moet ik het nog zelf maken en de mayonaise zelf maken. Oké, okay. <lacht> nou goed. Hey, maar het, het, het is verder nog een speciale dag, vertelde je mij net. Wat vertelde ik? Jij vertelde dat het nog een speciale dag is vandaag. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat oh. ja, vind ik wel eigenlijk, want uh, 46 jaar geleden is... Uh, Brian Jones ingeslapen, de, de, de gitarist van de Rolling Stones. En uh, ja, uh, elk el jaar uh, op deze dag draai ik uh, zelf wat muziek van de Stones. Je weet dat ik een Stones-fan ben en dat is vandaag ook al gebeurd. En ik heb jou gevraagd of jij iets op wilt zoeken voor me. En het uh, blijkt dat dat gebeurd is, Ruud. Dat klopt. Nou, ik, we gaan er uh, graag naar luisteren, inderdaad. Van het album Aftermath uit 1966. Met Brian Jones onder andere op Marimba. Want dat kon hij ook. Under my thumb. Yo, bedankt weer. Graag gedaan. Tot volgende week. Hoi. Doei, hoi. Brian Jones, multi-instrumentalist was hij. Hij speelde saxofoon, hij speelde gitaar, hij speelde piano, klaversymbol. Hij deed ook de marimba en, en nog veel meer. Citar speelde hij ook nog. Het is echt een uh, man die alles kon. Weggegaan bij de stals met de nodige oneenigheid natuurlijk. Want uh, Keith Richard had zijn vriendin afgepikt. En uh, er was ook de nodige oneenigheid... Over, de, over de, de, de richting die de band uh, in moest. En dat kwam voornamelijk natuurlijk na het. Uh, toch wel behoorlijk mislukken van het album. Der Satanic uh, Majesty's uh, Request. Waarin de Stones uh, dus echt op de psychedelische toegingen. en wat ze niet echt in dank werd afgenomen. Uh, dat was wel de richting die Jones in wilde. En uh, ja, de rest van de Stones zag dat niet zitten. Die gingen gewoon terug naar. Ja, waar ze goed in waren, namelijk gewoon Rhythm and Loose spelen. En toen kwamen ze met de single. Uh, jumping Jack Flash Vlak daarna uh, ging Brian Jones Er dus uit uh, Laatste album waar hij op meegespeeld heeft Dat was uh, Let It Bleed Daar staan nog een of twee liedjes op Waar hij wat in doet En uh, niet lang na dat hij uh, Uit de stoomscheetruin getreden was Verdronk hij in zijn zwembad En uh, ja, het is ook bekend natuurlijk Dat het een behoorlijke innemer was Drank en allerlei andere genotsmiddelen Die waren hem zeker niet vreemd uh, hij schijnt ook, en ik weet niet of dat waar is, maar het schijnt, doet het verhaal, dat hij ook nog in die periode dat hij uit de Stones was gesolliciteerd heeft bij de Beatles, dat hij dus dacht van, ga ik daar maar spelen. Maar die zagen daar niet zoveel brood in, want dat liep natuurlijk ook allemaal op zijn eind. Uh, want uh, u weet het, 69 uh, namen de Beatles hun laatste LP op. En dan was het al gebeurd, hij heeft overigens wel meegespeeld nog op één nummer van de Beatles. Ja, dat dat is echt waar. Ik ga dat straks even opzoeken. Dan laat ik u dat nog even horen. Hij heeft meegespeeld op één nummer van de uh, van Beatles. En dat is eigenlijk een heel gek nummer. Dat was toen de tijd uh, een achterkantje van de single uh, Let It Be. Men wist eigenlijk niet meer wat men daarmee moest. Men had dat denk ik nog op de plank liggen. Uh, maar Ik ga dat straks even voor u opzoeken. Uh, want we gaan, uh, maar dan bent u een beetje op de hoogte. En dat is dus vandaag dus. De sterfdag van deze Brian Jones. Nou, nog een klein stukje dan. En dan gaan we naar het nieuws voor Zandvoort en de regio. regio nieuws met Toentje Spaans! <hijaaah> ja, dankjewel Ruud. Even zien, een man is donderdag 2 juli aangehouden in zijn woning. Rond kwart over twee s'nachts zijn de hulpdiensten gealarmeerd... voor een gewonde vrouw in een woning aan de Lorenstraat in Zandvoort. Ter plaatse bleek zij te zijn mishandeld en de vrouw is door het ambulancepersoneel nagekeken... maar hoefde niet mee voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Ze liep vermoedelijk een gebroken neus op. Tegen de verdachte zal aangifte worden gedaan en de man werd in een naastgelegen flat aangehouden. Hem zal mishandeling dan wel poging tot zware mishandeling ten laste worden gelegd. Een snorscooter met erop twee vrouwen is donderdagmiddag onderuit gegaan op de Duinlustweg in Overveen... Rond kwart over drie smiddags middags reden moeder en dochter met de scooter vanuit de duinen toen het misging. Doordat er zand op het wegdek lag, gingen de twee tijdens het remmen onderuit. Ambulancebroeders hebben beide vrouwen behandeld aan de enkele schaafwonden. En na de behandeling hoefden zij ook niet mee naar het ziekenhuis. <tiek> een 58-jarige bromfietser uit Hoofddorp is woensdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de zeeweg in Overveen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Dan even de laatste uh, blauwalg. Uh, uh, is gesignaleerd op vier zwemplekken in Noord-Holland. Uh, dat is de, de Watergeus in Velze Zuid. Dat is in het recreatiegebied Spaar-Wouden uh, bevindt zich een avonturespeelplaats. En hier geldt de eerste waarschuwing voor de blauwalg. Uh, er zijn er nog drie: dat is het Puntusstrand in Loostrecht, naaktrecreatie in Spaanwouden. En het poldergebied bij Warder. Dus Zandvoort komt er nog goed vanaf, er is nog geen blauw al geconstateerd. Gelukkig maar. Ja, precies. Ja, er waren al vragen over op, uh, op het internet. Dus ik had zoiets van: nou, die gooiden we er even bij. Even kijken. Dan hebben we nog een waarschuwing. Want er zijn uh, vervelende kwallen uh, gezien in Zandvoort en in Petten. Denken ze Duits? <lacht> Ja. Oh, dit, je bent de tweede die dat zegt trouwens vandaag. Goed. Um, um, <laughs> er zijn dus in, uh, strandgangers in Zandvoort. Die moeten echt opletten. Want um, er is een heuse kwallenradar. Jawel. En daar wordt voor gewaarschuwd dat je eigenlijk extreem veel kwallen tegen zult komen. In Zandvoort en Petten. Uh, de twee stranden staan vuurrood op de kaart ingekleurd. En op de website komen heel veel meldingen binnen over kwallen op deze Noord-Hollandse stranden. Maar radar verwacht dat het aantal alleen maar zal oplopen... vanwege het mooie weer. En wie klikt op Zandvoort en Petten ziet de duidelijke waarschuwing... vermijd dit strand. Dus wie weet is het iets minder druk. Um, maar daar trekken de kallen zich niks van aan. Die gaan oh, gewoon oh. lekker uh, door met prikken en ik steken. Was gister, ik was gisteren ook op het strand. En toen zei ik tegen iemand, wat is de temperatuur van het zeewater? Ik die wedding en dan vraag ik het wel een andere kwal. Ja, precies. <laughs> nou, dan liggen er dus genoeg. Dus er zal er altijd al een ja, zijn idee die dat kan vertellen. Ja, nou, ja gok ik van wel. Het ja. was altijd zo met oosterwind. Uh, dat weet ik al vroeger van vroeger. Omdat ja. Oosterwind is het altijd, dat is altijd kwallenwind. Dat is wind. Ja, ja, absoluut. Ja. ja, dan kregen we bij de Rens-brigade ook de meeste mensen met kwallenbeten ja. naar boven. Dat is, ja, uh, ja vervelend. Even kijken. Uh, uh, ja. Ik wilde nog eventjes door met het weer in uh, Noord-Holland. Uh, op 1 juli. Dat is de warmste uh, dag gemeten ooit. Op 1 juli dan. Hè? Ik bedoel het is niet uh, uh, van het hele jaar of, of zo. Nee, op de warmste, we we. Maar uh, de, op 1 juli is het het warmste gemeten. En dat was op Schiphol gemeten. Met 31,5 graden. Um, en de, de weerman van... Uh, RTV Noord-Holland verwacht nog veel meer records in juli, dus uh, we zijn benieuwd. Ja, Echt wel lekker een warm met jullie maand, is dat lekker? Ja, als het goed is wel, want uh, morgen zou het heel mooi weer worden, maar uh, daarover zo meteen meer en er moet eerst een, een jingletje vragen. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. De afgelopen dagen was het al bloedheet in onze provincie, maar het klapstuk zou nog moeten komen. Zaterdag zou het 35 graden kunnen worden. Maar volgens de laatste verwachtingen loopt hij toch iets anders. De eerder voorspelde verzengende hitte die blijft uit, zegt weerman Jan Visser. Wie van plan is morgen een vrije dag op het strand door te brengen... kan wel eens van een koude kermis thuiskomen. Zochtens is het nog wel erg aangenaam... maar rond het middaguur daalt de temperatuur langs de kust... naar een schamele 21 graden Celsius... Vleidelijk aankomt er meer bewolking en wordt de kans op onweer wat groter. En dan wordt het weer drukker. De kans dat het provinciaal hitrecord wordt verbroken is dus hier nul, zegt de visser Dat record blijft dus in handen van Schiphol waar het op 4 augustus 1990 35,5 graden Celsius werd. Ook gisteren werd dat record niet verbroken. In de gooi kan de temperatuur morgen wel boven de 30 graden uitkomen. Maar in de rest van de provincie blijft het klik erom. Dus het wordt op zich een mooie dag, maar um, ja, echt heel warm wordt het hier niet. Ik hoop dat je altijd die, die, die, die weermannen het allemaal niet, niet erg met elkaar eens zijn. Nee, de grappig, hè? Ze spreken elkaar eenze, ontzettend tegen. Ja, de een zegt dat het 35, 36 graden wordt en de andere 21. Dat is ja. wel een verschil. Ja, heel bijzonder. Nou, ja. het zal wel zo uitkomen dat we ongeveer het, op het, de helft, we, het zal ongeveer op de helft uitkomen. Ja. Ja. Want uh, ze weten er geen van allen wat van. Jo, we Volken. gaan het gewoon bij je maken morgen. We gaan toch? het wel zien! Wel ja. ja. All you have to do is just looking I'm looking at you Walk outside the river Walk into the great big world Oh, you're growing so Life is turned Looking at you You Is what you have to do All you have to do is just looking I'm looking at you Ja, I'm looking at you. Kijken, kijker, I'm looking at you. Ja, dat was die. U uh, zou kijken hoor. Zit dan daar met de kijker, dat niks. Hey. Kijkt al het mooiste eraf, zit al er niet zoveel aan. Eh. <laughs> um. Overigens, uh, wat u misschien nog uh, niet ontgaan, wat u misschien wel ontgaan is of niet ontgaan is, is dat uh, dit jaar uh, de Engelse rockband The Who 50 jaar bestaat. Wist jij dat? Nee, ik had geen Je, idee. Nee, maar het is wel zo. Ik geloof ze waren gisteravond in het Ziggo Dome in Amsterdam. Ja. Ik weet niet hoe het geweest is. Mocht u er geweest zijn, nou doe eens even verslag. Ga ons eens even vertellen hoe het was. Uh, ze waren, afgelopen zondag waren ze live op Glastonbury Festival in Engeland. En uh, dat werd natuurlijk door de BBC live uitgezonden. En uh, ik heb dat toevallig gezien. Dat was geweldig. Ja, meneer Doltry haalt niet meer helemaal zo de hoge nootjes. Ja, de man is ook in de 70. Dus. Maar uh, het was toch wel even spectaculair hoor. Om die twee oude rockers. Want er zijn er al twee dood van de hoed, natuurlijk. John Entwistle en Keith Moon. Die zijn helaas niet meer onder ons. Maar uh, uh, Doltry en uh, En eh. Uh, uh, God weet hij, nou ben ik zijn naam kwijt. Oh ja, Townsend. Peter Townsend, die, uh, die, uh, die deden het nog wel even hoor. Die stonden daar gewoon even een stuk, puikstuk muziek weg te brengen. jongen. Oh, nou, dat wil je niet geloven. En uh, weet je wat zo leuk was? Dat uh, de zoon van uh, Ringo Starr, uh, Zach heet die man, uh, die zat achter het rustel. Ja, dus uh, er was nog een klein beetje... Uh, eh, uh, hier ook in. En zo. Dus, de hoe. En, uh, nou ja, mocht u erbij geweest zijn in het Singodom gisteren. dan willen we graag weten hoe het was. We draaien eens even. De hoe. De gouden hoe. Won't get fooled again. Het is dus gisteravond uh, te zien geweest in het uh, Singeldom in, uh, in, uh, in Amsterdam natuurlijk. De ja, het duurt, nog, uh, het duurt nog veel langer hoor, maar uh, ja, we moeten ik wel nog een paar liedjes draaien. Het is al bijna weer tijd. Het schiet alweer op. Hé? Ja hè, Vind je ook niet? Ja, het... De trams, de gezichten, de te drukke wegen. Het is Maaike Aalboter.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 Jou voor Toet gemaakt, hè? Dat doen we. <laughs> the lady, Tom Jones. We hebben er nog één te gaan, dames en heren, en uh, dan is het dat er voor ons weer op voor vandaag. Dan gaan we. Tot niet in. Zo'n Engels je dat meelift op het, in het kielzog van de Beatles, natuurlijk. In begin jaren 60, 62, 63. Houd van Little Richard trouwens, hè? Ja, dat is het oud liedje van uh, Little Richard, die deed het ook. Goed, het zit erop, ik zei het al, we hebben het weer gehad voor vandaag. Dit was uh, de vrijdagaflevering van ZFM Lunch. We krijgen lunch, eigenlijk. Ja, fout. Voordat ik hier kwam, hè? Oh, Een nou, vroegertje had ik. Ja. Nou, ik heb geen leus gezien. Morgen wordt het een latertje, denk ik. Ja. Oké, okay. nou, in ieder geval, het zit erop voor vandaag. Ik ga proberen de bus te halen en lekker uh, naar de kapper en zo vanmiddag de haar erop. Lekker voorbereiden, hè? Allemaal. Oh, voorbereiden. gewoon <laughs> want... naar nou, de kapper, gewoon mijn haar erop. Wow. Doe eens gek, hè? Ja, doe eens gek. Nou, ik dank u allemaal voor het luisteren. En ik zeg, we zeggen het nog even, ons nieuwe item. En vanaf uh, deze week hebben we dat gewoon. Dus uh, Als u uh, geluisterd heeft naar dit programma... en u heeft zin in een lekker klein patatje met uh, saus naar keuze. 1,50 euro. En dat kost normaal 32,40 2,40 of zo. 220, 230, weet ik veel. 220 of 230. Bij, he? bij het klein, alleen bij het klein op het kerkplein, Ja, het klein op het Lekker eten. Ik ga u zien. Nou, ik even een weekje niet. Want volgende week heb ik een weekje vakantie. Lekker gaan genieten. En de week daarna ben ik er gewoon weer. Dus bedankt voor het luisteren. En tot over 14 dagen. Een heel fijn weekend iedereen. Een heel fijn weekend. eens lekker aan. En Toet, jij bedankt voor je bijdrage. Oh, heel graag gedaan. Oké, schat.